Straks meer. 4 fm. Maar nu eerst het nieuws van 9 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Als het kabinet zijn beleid doorzet, komen de hoge werkloosheidscijfers van de jaren 80 weer in beeld. Dat zei CDA-leider Buma op Radio 1. Als er niets gebeurt, komen er dit jaar 85.000 werklozen bij, zei Buma. Hij wees erop dat ook het aantal vacatures op een dieptepunt is beland... Volgens Buma dreigt de Nederlandse economie in de achterhoede van Europa te belanden... in het rijtje van Italië en Spanje. De CDA-leider zei dit naar aanleiding van de nieuwe sombere cijfers over de bouwsector. Shell heeft vorig jaar minder winst gemaakt dan in 2011. Het bedrijf verdiende 27 miljard dollar. Dat is een winstdaling van 6 Shell boort nu dagelijks ruim 3,4 miljard vaten olie en gas op. 3 meer dan in 2011. Het concern wil de productie de komende jaren verder opvoeren... want vooral in de VS en China neemt de vraag naar olie toe. Shell wil ook graag meer schaliegas en schalieolie winnen... maar stuit daarbij op veel verzet van mensen die zich zorgen maken om het milieu. De digitale versie van dagblad de Limburger en het Limburgs Dagblad... zijn slecht of niet te bereiken. De kranten zijn vannacht vanwege een staking niet gedrukt... en veel mensen proberen nu de interneteditie te lezen waarvoor vandaag geen inlogcode nodig is. Maar de servers zijn overbelast. Gisteren legden medewerkers van de drukker in Heerlen het werk neer... uit protest tegen het uitblijven van een nieuw sociaal plan. Hoogwater in de noordelijke provincies heeft niet geleid tot problemen. Waterschappen hadden voorzorgsmaatregelen genomen... en hielden de dijken goed in de gaten... Rijkswaterstaat gaf gistermiddag een waarschuwing voor hoogwater bij Den Helder, Harlingen en Delftseil vanwege de combinatie van springtij en harde wind. Het weer, vanuit het westen regen, vanmiddag nog een enkele bui, een periode met zon, veel wind en het wordt ongeveer 9 graden. Morgen is het bewolkt en regenachtig en een graad of 7. Dit was het NOS. Dit is Tamara Bruggemans van de ANWB. Dit zijn de files voor de Randstad van 5 kilometer en langer. A7 hoorn richting Zaandam tussen Purmerend Zuid en de afrit 6 kilometer door een aanrijding. Daar is de rechterrijstrook dicht. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer en Den Haag Malieveld 13. Een aanrijding op de A20 Hoek van Holland richting Gouda veroorzaakt vertraging tussen Vlaardingen en knooppunt Kleinpolderplein. 7 kilometer, de linkerrijstrook is dicht. Ook aan de andere kant loopt het vast op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Polder. 5 kilometer door een aanrijding. Daar zijn twee rijstroken dicht. En dan de A27 Almere richting Gorkum tussen knooppunt Eemnes en Utrecht Noord 10 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Emotion by S.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 zijn we tweede uur ingedenderd. Ja, wij zitten nog steeds in Hotel Hoogland. Waar Henny van der Leden de koffie en, en het water en de thee nog uh, rijkelijk scheen. Dus mocht je nog een uurtje willen komen radio luisteren, kom gezellig naar Hotel Hoogland. Uh, tweede uur ingedenderd, noem je dat. Hè, de en muziek met te zijn. muziekeuze is weer van de heer Dondergrebber. Uh, wij gaan een stukje doen over uh, het, het afschieten van een hert. Ja. Helaas uh, zit er niemand tegenover ons, maar we hebben wel een brief gekregen. Uh, hoe het een en ander gegaan is. Ja, dat, dat willen we even een stukje uit voorlezen. Dan uh, verwachten wij Peter Keller ja. over de windmolens. En uh, we besluiten met uh, Hans Mulder. En Apotheker de Zandvoort. Ja, en Erwin van der Slik. Uh, over uh, het conflict wat gerezen is tussen ja. apothekers enerzijds en uh, verzekeraars. Aan anderzijds. Anderzijds. We willen wel eens weten ja. hoe dat zit. Goed, er is wat commotie geweest over het afschieten van een hert ja. uh, en het innemen van wapenvergunningen en, en dergelijke. Uh, we hebben gevraagd aan Waternet hoe dat uh, nou precies zit. Uh, daar heeft uh, de woordvoerder, André Immerzeel, uh, is, was niet in staat om hier te zijn en nee. daarover. wat. Vertel maar, hij heeft wel een uitgebreide uitleg gegeven van waarom het gegaan is zoals het ging. Uh, Zij Ze zeggen, uh, lees een stukje voor uit de mail, zodat het een beetje duidelijk wordt uh, hoe het gegaan is. Ja, in de eerste plaats is, uh, heeft hij uitgelegd hoe het nou eigenlijk zit. Wie op welk grondgebied mag optreden is geregeld in de wet. Ja. Voor het doodschieten van damherten en reeën natuurlijk ook, die ondraaglijk lijden, is een uh, speciale ontheffing nodig. Waternet heeft die ontheffing. Voor, uh, alleen voor haar grondgebied natuurlijk. Voor de boswachters? Voor de boswachters, mm -hmm. ja. Dus man of zes die dat uh, mogen doen. En voor het geval uh, een betreffende medewerker van Waternet niet beschikbaar zou zijn... is een regeling getroffen met collega terreinbeherende organisaties. En in ons geval, uh, of hier dan ter plekke is dat uh, dan de PBN. Oftewel het Natuurpark ja. Kendermeland Zuid, dat grenst. Waar ook een stel... Uh, Boswachters rondlopen en die dus gerechtig zijn te assisteren op het grondgebied van Waternet en andersom. Uh, en uh, die overeenkomst uh, hebben ze samen afgesloten. Het uh, is daarmee geregeld, denkt men. Nou, er is wat commotie ontstaan omdat ja, want, er een artikel is geweest over het... Ja, want nu uh, uh, is er een, wordt er een het gevonden met uh, gebroken poot. Ja. Um, er is een jacht, een jager bijgekomen en een politieagent. Ja. En men heeft geprobeerd om uh, de medewerkers, de boswachters erbij te uh, halen. En dat is niet gelukt. Nee. Maar, schrijft uh, André, uh, er is een klein beetje verwarring. Want eigenlijk gaat het over twee incidenten. En ja? die zijn door elkaar gehaald. Okay. En het eerste was uh, vorig jaar, op 17 april. Daar werd een, uh, een damhert met een gebroken poot uitgekomen. Uh, Aangetroffen en die uh, melding is uh, aan Waternet en de politie gegeven. Een vrijwilliger van de politie die, uh, die kwam en heeft het uh, dier uit zijn lijden geholpen, doodgeschoten. Ja had eigenlijk niet daarvoor de benodigde vergunning. Want die heeft alleen waternet. En dus in voorkomende gevallen Zuid-Kennemeland. Betreffende de betreffende man heeft wel een jachtvergunning. Heeft een jachtvergunning. Maar ja, het mocht niet. Hij heeft niet de bevoegdheid om dat te doen. Dat is hem vooraf gezegd. Denk erom, dat mag niet. En hij wist bovendien dat er een waternetmedewerker onderweg was. Uh, dat is hem gemeld. Maar desalniettemin had hij zo'n medelijden met het dier dat hij het toch ja. gedaan heeft. Maar omdat die uh, vrijwilliger zich niet aan de voorschrift heeft... want was hij vrijwilliger bij de uh, politie. Ja, ja. Heeft de politie destijds uh, besloten... de persoon uh, niet langer in te zetten als vrijwilliger. En uh, het verlof voor het gebruik van het wapen... op de openbare weg in te trekken. Dus hij, hij verliest de jachtvergunning? Ja. Het, uh, het is daarna tussen provincie, politie en waternet besproken... en uh, al dus besloten... Nog eventjes voor uh, wat betreft de tijd. Uh, de melding van toen van dat hert uh, is om uh, kwart voor tien smorgens uh, gedaan aan uh, Waternet. En uh, een half uur later was de medewerker ter plaatse die het wel had mogen doen. Dus, ja, ja het is, het is, ik, ik denk dat het discutabel is. Uh, je wil een, een beest uh, uit zijn lijden verlossen als, er, als je zeker weet dat er geen redding is voor het beest. En dat, dat is zo. Ja. Er was geen redding voor het nee. beest. Nee, nee, nee. Dan vind ik het aan de ene kant toch wel vreemd dat men, uh, uh, zeker uit de uh, politieregio, dus een, een, iemand die wel een echte politieagent dan ik zou zeggen niet de vrijwilliger, gewoon met hoofdbureau belt om toestemming te krijgen om een het af te schieten. Ja, er moet toch een dan andere moet je maar weg zijn. Want als het zo'n dier daar kermend ligt, ja. dan ga je niet met je, geduldig met je armen over elkaar staan wachten. Nee, dus dat was het eerste incident? En het tweede? Ja. Het tweede, dat was dus heel recent. Dat was 21 januari, afgelopen 21 januari, was ook een damhert. Dat was verwond door een hond, ja. waarschijnlijk. Een vrijwilliger van de politie was daar ook. Naast een waternetmedewerker... Dat was een andere vrijwilliger dus? Ja. En die heeft het dier uh, niet doodgeschoten, omdat hij dat niet mocht. Nee. Een uh, bevoegd medewerker van Waternet, of, of zuid Kennemerland, dat zegt het verhaal niet, was onderweg. Oh ja, dat was van PWN, uh, lees ik nu. En uh, die is uiteindelijk gekomen, maar dat heeft ruim anderhalf uur geduurd. Ja. Oftewel 13 uur 50 en 14 uur 40 waren de, tussen de melding en het daadwerkelijk oplossen van het probleem. Uh, dat is nogal een tijd. Nee, maar wat mij verbaast is dat al die tijd staat er wel iemand met een wapen bij. Ja, uh, maar het mag niet. En deze medewerker waarschijnlijk heeft die lering getrokken uit het eerste incident. Ja, die denkt, ja, wacht dan even. Nou, dat begint niet meer dan. Uh, dat begint niet Want ik raak mijn bevoegdheden ja, uh, kwijt en mijn vergunning. Uh, uh, nou ja, het klinkt heel logisch. En ik kan me voorstellen dat je aan, uh, aan de wet moet houden en, uh, de regelingen die we hebben. Aan de andere kant, een dier ligt daar een tijd te lijden. Er moeten toch manieren zijn om dat op te lossen. Ja, dat lijkt mij ook. Maar uh, ik neem aan dat uh, uh, waternet, politie en uh, de handhaving... die over jachtvergunningen gaat, hier nog even een boompje over opzet. Nou, dat zou ik me kunnen voorstellen. Dat dit toch aanleiding is om ja. de provincie, politie, waternet, PWN... nog eens een keer om de tafel te krijgen. Zeg, ja, kunnen we dit niet op een wat snellere manier oplossen? Nou, ik denk dat wij uh, hier een beetje de vinger aan de pols moeten gaan halen. En, ja. Uh, ja. En gewoon eens over een week of twee, drie is, is vragen aan uh, meneer Immerzeel... of er nog wat uh, uh, voortgang is in deze ja, zaak. Ik kan me voorstellen dat zeker naar de publiekzijde toe... Uh, ja. dat dit eigenlijk dat toch, je... toch niet een manier is om nee. het op te lossen. Nee, ik denk dat je het simpel op moet lossen uh, door iemand toch toestemming te geven. Ja, goed. Nou ja, tot zover... Uh... Het verhaal over uh, het zit iets anders dan ja. uh, de berichtgeving luidt. Uh, maar bl er blijft toch nog... de tijdsfactor. Dus dat ja, dit moet heel snel gebeuren. Ja, denk ik ook. Uh, we gaan uh, in afwachting uh, van Peter Keller... Ja. die uh, zometeen gaat praten over... Uh, de windmolens. Uh, gaan we muziekje toch maar draaien. Uh, we gaan uh, Rod Stewart draaien. You're in my heart. Mm.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 Hallo! Het wordt weer uh, rustig en uh, aangerend is Peter Keller. Een goedemorgen. We hadden wat tijd, uh, uh, nou ja, we de tijd over. Omdat uh, uh, de herten hebben wij met mail moeten doen. Ja. En uh, daardoor gaan wij iets eerder met uh, Peter Keller praten. Een paar minuutjes en eerder met, de maar. En met Esther Jansen, die komt ook nog even. Dus. <laughs> die zit helemaal <laughs> onder de sneeuw. <laughs> Ja. Dan hebben we misschien ook wat meer tijd om over die prachtige windmolens te praten... die, die op de eerste bank van de kust geplaatst gaan worden. Als ik minister Kamp moet geloven. Ja. Uh, jullie zijn van de bewonersvereniging Bewoners Leefbare Kust. Ja. Uh, wanneer is die opgericht? Nou, dat is een aantal jaren geleden. En uh, ja, de doelstelling is wat het zegt. We willen de kust van Zandvoort leefbaar houden. Een goede mix tussen belangen van iedereen, dus van bewoners en van strandpachters... bedrijfsleven, toerisme, natuur, ja. rust en evenwicht. En uh, ja, zodra dat evenwicht uh, dreigt te worden verstoord... dan komen wij in actie en dan is het een hele rechte groep mensen... die woont langs de kust, ja. maar ook mensen dus die uh, gewoon in Zandvoort uh, zelf wonen... in het kern, zeg maar, en andere... Uh, andere um, uh, uh, andere plekken ja, van Zandvoort. Uh, gewoon maar elke Zandvoort kan lid worden van jullie Belangenvereniging. Ja, precies. precies ja. Um, het gaat natuurlijk dus niet alleen over windmolens, want uh, we hebben daar volgens mij ook wat over geluid. Uh, dat uh, ja. Als er feesten op strand zijn, nou, uh, jullie zijn overleg met strandpachters. Ik heb begrepen dat dat wel uh, goed loopt. Ja. Daar, daar, daar is de APV afgesproken. Ja? En daar heeft de gemeente ook van gezegd... nee, inderdaad, onze stelling was... er is zoveel gedaan al voor strandpachters. Nou zijn de bewoners een keer aan de beurt. En ja. dat is gehonoreerd door de politiek. En, en dat, dat gaat goed? En dat gaat goed. En ja, er is een, een groeiende understanding tussen... en gesprekken en overleg tussen de strandpachters. We zien elkaar regelmatig. We hebben leuke vormen van afspraak. Ja, dat is... Maar, uh, maar nu, uh, hebben we ons, uh, nu hebben we elkaar gevonden. Mm -hmm. In de strijd tegen die, uh, tegen die windmolens. Waar we ontzaglijk van geschrokken zijn. Uh, de windmolens, het plan van de windmolens dat is natuurlijk al een paar jaar oud. Ja. Uh, dat is ingeschoten. Ja. Uh, ik wil niet zeggen. Nou, uh, zijn, uh, is men in Zandvoort vergeten daarop te reageren in eerste instantie? Esther? Ja, ik, uh, ik denk het wel. Um, ik hmm. denk dat uh, ik heb van de gemeente... Van de verantwoordelijke wethouder ook begrepen dat zij pas uh, op een laat moment kennis heeft genomen van uh, de plannen. De plannen waren zoek al langer, maar uh, de plannen worden door de overheid gerealiseerd op basis van de Crisis- en Herstelwet. Mm -hmm. En die houdt in dat lagere overheden eigenlijk geen rol hebben daarin. Dus uh, botweg gezegd, uh, kan de regering uh, vertellen: ik zet hier 40 van die je toe. Uh, dat, dat zouden ze met ja? uh, die wet aan de hand kunnen doen. Met een uh, beroep op een uh, algemeen belang... of een crisis- en herstelwet, zoals het heet. Uh, natuurlijk uiter, uitermate een curieuze zaak. Ja. Eigenlijk Dat uh, de, in ieder geval ook de lokale overheden... en belanghebbenden totaal niet geïnformeerd zijn. Dat is wat het minste wat je kunt doen. Maar ook helemaal niet gekend ja. zijn... in de, in de verschillende benieuze, zou dat willen hebben dan. Dat zou je zeggen. Ja. Uh, iedereen heeft een mond voor van burgerparticipatie. Ja. Maar in dit specifieke geval... Uh, zijn we er totaal niet in gekend? En uh, het is, geloof ik, in de staatscurant verschenen op een moment. Ja. Ja, ook op een manier die heel uh, ondoorzichtig was. Dus uh, ja, we, we zijn in de maling genomen, aankijken. om het duidelijk te zeggen. Ah, die ja. kant wil ik eigenlijk een beetje op. wordt grof en, in de maling. Uh, jij, jij zegt dat zo uh, grof. Het is een, een plan is ontwikkeld door een. Uh, een Rijkswaterstaat. En die heeft met Rijkswaterstaat gesproken, want wij willen dat en dus zo. Dus en dat plaatsen we dan in de staatskrant. En Sanford leest dat niet op de een of andere manier? Of, of, ja. Hoe is dat ja. gegaan dan? Nou, niet letterlijk zo. Ja. Niet gelezen. En, en toen is dus het besluit uh, ja. van nou jongens, er, kom, er komt in een park. Ja. Dat komt op uh, zoveel kilometer afstand. 23 kilometer. 23 kilometer afstand. Uh, we hebben daar in de Muidenstraat er een, en bij uh, Egmond staat er een. Egmond is 8 kilometer. 8 kilometer? Ja. Dus dit komt. Ja, uh, Riond verder weg te staan? Nou, nee. nee. <laughs> Niet vanuit onze zichtlijn. Oh. Hè? Je moet het bekijken vanuit onze zichtlijn. Hoe, hoe, hoe zie ik dat verkeerd dan? Want dat dus acht is 8 kilometer, kilometer van, van Egmond. 23, 23. Uh, als ik hier. Als ik eerst naar het Noordwesten kijk hier zie ik beide parken. Ik zie ja. ook het park in ja, Egmond ja. liggen. Hè? En, uh, Terwijl dat voor ons natuurlijk vrij ver weg is. Maar wat jij zegt Peter, voor de duidelijkheid, ik ga naar uh, Egmond die gaat op de kust staan. 8 ja. kilometer daarbuiten staan die weer. Ja. En okay. toen is daar een enorme rel over ontstaan. Toen dat klaar was. Want mensen zien pas als ze het zien. Er is ja. geen fantasie meer. Ik kan dat blijkbaar niet projecteren. En toen is er een convenant gesloten. Dat als er ooit nog weer parken gebouwd zouden worden. Is het de territoriale kustlijn. En die staat op 23 kilometer. Dus, en dus is het project dat is lucht waar wij tegenaan lopen. Wat ja. heet Q10. Ja. En wat nu is omgetoverd tot leuk te Want en dus lijkt het dan op Edveling. En dan is het een sprookje. En dat is het dus helemaal niet. Als je aan elk blad een stoeltje maakt. Wij zitten nu naast de, naast de, de, de watertoren. Waar we het over hebben, er zijn molens die twee keer zo hoog zijn als de watertoer, En daar komen we zo op, wat die minister Kamp nu probeert te bedenken... is zelfs drie keer zo hoog. Dus dan heb je het over de euromast. Maar als je, en dan, en dan worden dat er waarschijnlijk, moeten er waarschijnlijk nog duizend bij komen. Dat zullen we straks uitleggen, hoe die sommetjes in Haag gemaakt worden. Dus dan ga je duizend euromasten op zichtafstand van Zandvoort krijgen. Maar uh, 23 kilometer en dan twee keer zo hoog als de watertoer. Dan... Dan zie je net zoveel als je nu een berg ziet. Minder waarschijnlijk. Nee, je ziet meer. Ja? Ja. We hebben het uitge ik kan, gemaakt, ik, kan, ja, ik kan het nu ja, niet visueel kan, maken uh, voor de radio. Je kan het maar. Natuurlijk visueel maken door een, een, een, ja. een soort schaaltekening hier te maken. Nee, je krijgt absoluut een... De NRC uh, doet dat, hè? die maakt zijn huiswerk. Want op dit moment ja. komen we zo op... Uh, er is een vernietigend artikel gisteren uitgekomen in de Elsevier. Daar stond met als kop vier, vijf pagina's research. Maar waarom? De Elsevier is toch een... Ik, ik wil even de, de kop voor deze wind lost niets op. Waarom lost wind niets op? Omdat het kostbaar is en geen energie brengt. En daar gaat het om. Maar uh, uh, Rijkswaterstaat en uh, de uh, energievoorziener... die gaan toch niet iets neerzetten wat niks oplevert? Ja. Want het geeft een miljard subsidie en dat is aantrekkelijk voor iedereen. Nou, je moet, Nee, wacht even, je moet het zo zien. De, de Nederlandse regering moet in 2020 6000 megawatt duurzame energie opleveren. Dat is een beleidsdoelstelling. En, dat moet, ja, en, en eigenlijk hebben ze het al heel lang voor zich uitgeschoven. En nu begint natuurlijk de tijd te knellen. En vandaar ook dat de minister denkt: van, nou, nu moet ik naar uh, snelle oplossingen komen. Maar dat, uh, en, en, en een goedkope oplossing, want uh, tijd zit natuurlijk niet mee economisch. Hè? Maar je moet ook oppassen dat je niet uh, voor een soort vira achteroplossing. Gaat, waarbij je dus weer de goedkoopste oplossing neemt. Uh, maar de, hè, de consequenties daarvan, die je vies tegen kunnen vallen. Ja, maar er zijn twee facetten nu aan. Hè. We praten nu over hoe effectief is het. En dan onder de ja. andere kant, waar het, het grote bezwaar tegen is, de zichtbaarheid. Ja, eh, horizonvervuiling, ja. hoe je het allemaal ja. wil noemen. Klopt. Nou, effectiviteit, ik weet het niet of wij gelijk hebben of niet... Met onze bezwaren. Onze Oosterburen zijn ook niet gek en die plompen bijna het hele land vol met windmolens en zonne-energiepanelen en dergelijke. Ja, dat zullen ze toch ook al onderzocht hebben. Hoe effectief dat is. Als je Duitsland inrijdt, moet je kijken wat je daar ziet allemaal. Maar die hebben te maken met. Die zijn zo anti-nucleair. Die hebben een andere. Hun lobby daar in Duitsland is ook zo sterk groen en tegen. Die al van de kernenergie af. Dus die hebben hiervoor gekozen. Maar dat. Het kost een enorme Duitse center. Het kan, het zijn beleidskeuzes die je maakt. Maar ik ben het met je eens, er zijn twee discussies. De ene is: is het effectief? Is het, is het, daar ja, kun je verschillend over denken. De kun je verschillend overdenken, ja. uh, Maar eigenlijk hebben we vanuit BLK gezegd: we zijn niet per se tegen hè? Uh, duurzame energie. Hmm. Gaan we, in die discussie hoeven we niet te treden. Nee. Uh, dat is een discussie die overigens wel moet plaatsvinden in Den Haag. Want het gaat hier om de hele de duur... grote sommen geld. Maar nou, vanuit de BLK zeggen vanuit het belang van zandwoord, vanuit de bewoners En vanuit de bedrijven die aan de ja. kust opereren. Of woonachtig zijn, actief zijn. zeggen we, dit is, dit is zo erg. Want je kunt hem één keer echt goed fout doen. En als dit nu zo gebeurt. En dit is maar één stap. En dan komen nog meer parken bij. Je krijgt een soort parelsnoer van windmolens mm -hmm. voor de kust. En je bent je vrije uitzicht voor de minstens te komen. 20, 50 jaar voorgoed kwijt. Hadden jullie uh, bij uh, de, de eerste, uh, het eerste plan, daar hebben jullie op gereageerd? Of je, hadden jullie daar vrede mee? Als het, nee, als nee, dat als is, dat is ik wil precies die kant even uit. Want we moeten het eigenlijk in tweeën splitsen. Ja, precies in tweeën splitsen. Toen wij er dus achter kwamen. Dat, dat ondanks uh, uh, uh, goede pogingen nog van, van de wethouder. Om, om daar nog wat, wat aan te doen. Hebben wij op een gegeven moment twee initiatieven genomen. Als bewoners. De een is een samenwerkingsverband gezocht. Met burgemeester en wethouders. Dus met de politiek in Zandvoort. Ja. Met, uh, met de strandpachters. En uh, we trekken op met. En Noordwijk, want Noordwijk zit met letterlijk hetzelfde probleem. Hetzelfde zicht. Ja, hetzelfde zicht en hetzelfde project. Dus daar, daar trekken we gemeenschappelijk mee op. En in december zijn wij, daar was Esther bij, was ik bij, op een groot. Procesdag geweest voor de rechtbank van Rotterdam, omdat ENECO, die waar het hier over gaat, die dat park zou gaan runnen, die had een, een, een verlengingsvoorstel ingediend. Dat wil zeggen, ze hebben de vergunning gehad, maar ze moesten binnen drie jaar starten met het project. Ja. Dat, dat liep ongeveer november, dat is iets opgerekt. Waarom zijn ze niet gestart? Uh, oh, uh, omdat ze nog niet klaar zijn met, met vergunningen. Okay. Uh, een van de dingen die nog niet af was, is als het. en daar is een stuk van de discussie zometeen ook nog over. Als het park is aangelegd, moet je de stroom aan land krijgen. De kabel is duur. De kabel moest dwars door Noordwijk heen. De kabel kent mechanisch uh, magnetische kenmerken. Dus die burgers die zitten helemaal niet te wachten. Of er een, een hele dikke kabel langskomt met, met, met, 2000, uh, met 125 megawatt dus. energie. Dus. Um, dus heet ik Henk Kamp. En dan zeg ik, weet je wat we doen? We zetten ze dichterbij. Dat kost me een stuk minder koud. Dus terwijl wij voor de rechtbank stonden met acht advocaten. Twee van de minister, twee van de Neco, twee van ons. Grappig, allemaal bijna vrouwen. De rechtbank, allemaal vrouwen. Maar goed. Hier, hier. Dat, dus kijk hoe dat, hoe dat allemaal... Je komt nog een stuk emancipatie omdoen. Ah, ja. Peter, voelde je het tekort gedaan? Nee, ik vond het Ik vond het heel leuk. Ik vind, ik vind het, het is bevestigend. Het moet worden opgepakt. Het moet goed, juist uh, worden toegejuicht. Wat kwam eruit die rechtszaak? Daar komt de uitspraak over 1, oh, 2, 3 weken. En die is verdomd belangrijk en interessant. Want we hebben overigens een tweede beroepschrift recent ingediend. Dat moest voor 12 januari. En dus dat Eneco wijzigingsvoorstel heeft ingediend voor Q10. En, we hebben dus, en daar hebben wij met onze advocaat. En ook weer in die samenwerking van bewoners, strandpachters en Noordwijk. Die doet daar dus ook weer mee. Hebben wij dus onze poot tussen de deur gezet. Dus we hebben nu twee ...in de oude situatie tussen de deur. Voor, en terwijl voor de, voor de we daarmee bezig zijn op de 23 kilometer ja. grens. Dus onze slogan is... ...nee, we zijn niet tegen duurzame energie. We zijn er ook voor. We hebben allemaal kinderen of kleinkinderen. Ja. Dus, dus die moeten ook. Dat snappen we. Dat is geen discussie. Maar ze kunnen verder op zee. Dat weten wij uit Engelse projecten, ...uit ja. andere projecten. Ja, dat zou mijn vraag we zijn. Ze kunnen verder op zee. En dat ja. is onze slogan. En vorig jaar, op de dag van de circuiten... ...zijn we met een kraampje in het dorp gaan staan... ...en hebben we een vier uur tijd 700 protesthandtekeningen... Verzameld, die we ook bij de rechtbank hebben gedeponeerd. En die, en daar komt straks dus het punt wat kun je eraan doen. Die een hele zware rol ook spelen bij de rechtbank. Want als burger en burgers protesteren. Dan is dat nog steeds een issue waarnaar geluisterd wordt. Ja. En zo ja, hoort Peter, het ook. Nu... Peter, het is wel zo dat je op, je in een maatschappelijke discussie begeeft. En dan kan je wel zeggen, duurzame energie, tuurlijk moet. Maar even niet bij ons. Uh, dat is natuurlijk geen standpunt. Hè? Als zodra je, je in die discussie begeeft, heb je ook de verantwoordelijkheid voor die duurzame energie in de toekomst. Daar kun je niet van distanceren. Ja, nou ja, ja, nee, je bent een land. Uh, er zijn wel meer dingen, Schiphol staat ook niet in Groningen, dus Schiphol regio verzorgt voor dat stuk van de economie, dat, dat is nou eenmaal zo, ja. Zandvoort heeft een toeristenindustrie Noordwijk heeft een toeristenindustrie die moet je niet aantasten, nee. dat, is, dat is een economisch issue je moet niet het ene economische issue voor het andere gaan uitruimen, ja, dat heeft geen zin wat jij eigenlijk zegt, is voor dat de een helderes ruimte, voor ja, het schienmonagogus ruimte, jij de dacht, maasvlakte dacht, dacht, dacht, is één, dacht, dacht, dacht, één dacht. uitdagende ik, ja, ruimte, ik, Zeeland één uitdagende Even, ruimte, ik zie Esther op het punje ja. van de stoel om. Ja. Oh nee, maar reageren, nee, dus. Ik wil alleen maar, inderdaad, ons heel belangrijk punt. Want er zijn meer mensen die hebben gezegd: van ja, maar ik wil me niet persen tegen duurzame energie keren. Ja. Hè, dus, in uh, not in my backyard, niet in mijn achtertuin. Ja. Nee, dat, Als daar, daar ga... de punt staat. Nee, maar dat, dat zou te makkelijk zijn. Ja. En dat ja. begrijpen wij ook heel goed. En er zijn hele serieuze uh, alternatieven. Er zijn ook locaties aangewezen op de Noordzee. die veel grootschalige ontwikkelingen mogelijk maken. Ja. kunnen maken. Ja. En die zijn er, alleen voor die locaties zijn geen subsidies afgegeven. Maar en zonder waarom, subsidies draaien die dingen niet. Waarom, waarom uh, uh, geeft men dan subsidie voor de kust van Zandvoort... en niet subsidie voor uh, boven de Waddenzee? Er zijn, uh, er is een tender... Het gaat toch alleen maar om stroom? Er is een tenderprocedure geweest naar uh, die partijen die dus die windmolenparken wilden realiseren. Ja. Subsidie, uh, voor een subsidiebeschikking. Ja. En uh, die zijn eigenlijk uh, gewonnen, vrijwel allemaal gewonnen, de eerste zes, want het gaat om 5 miljard mm. euro subsidie, gewonnen door het project BART. Dat zit boven de, uh, de Waddenzee. En die gaan 600 megawatt uh, realiseren. Daar is 4 miljard hart subsidie meegemoeid En voor het laatste, het, het zesde project, dat is het Eneco-project, die ja. aanvankelijk overigens niet gewonnen hadden, maar dat is een heel ander verhaal, die hebben uiteindelijk nu 1 miljard euro subsidie gekregen voor de realisatie van dit luchtduinenpark, maar daarmee is 125 megawatt gemoeid. Dus het is 125 megawatt mm -hmm. van de 6.000 die je wilt realiseren. En het BARTpark, wat dus uh, die 600 par, uh, megawatt gaat ja. produceren, uh, die hebben het gewonnen, omdat zij uh, die zitten overigens uh, uit mijn hoofd 45 kilometer uit de kust. Die zitten dus twee keer zo ver uit de kust. Die hebben het gewonnen dat ze, terwijl ze het dus goedkoper konden, realiseren. Dat is ook wel even belangrijk om te meten. En wat wij eigenlijk willen nu met, ook met de minister over die nearshore ontwikkelingen die ja. er nu aangekondigd zijn. He, hij zegt we gaan nearshore ontwikkelingen of uh, windenergie gaan we onderzoeken. Um, maar wat je natuurlijk ook moet onderzoeken... is welke mogelijkheden er zijn veel verder weg uit de kust. Want met die grootschalige ontwikkelingen... kijk, die schaalgrootte maakt ook dat je het goedkoper kunt aanleggen. Verder op zee heb je veel, waait het veel harder... en zijn ja. de opbrengsten ook groter. Dichter bij de kust heb je meer golfslag. Er zijn allerlei zeg maar, overwegingen. Die, en wat wij dus willen is dat de minister niet alleen naar Neershore kijkt... maar per definitie ook naar al die grootschalige alternatieven die er dus wel zijn... Dat klopt. Deze uitspraak is gedaan door minister van der Kamp. Jullie zijn zeer direct betrokken. Zijn er andere groeperingen die bij jullie aangesloten zijn die daarover meepraten? Want als ik hier het kaartje kijk, dan zijn er nog meer... Eigenlijk is het zo, misschien één stapje terug... Als het BLK is, dan wordt een eenzaam... Klopt, klopt. Eén stapje terug en dan een antwoord op de vraag. Het stapje terug is terwijl wij dus een jaar lang als BLK in samenwerking met de strandpachters bezig zijn om een potus tussen de deur te krijgen om te zorgen dat er, ja, wel windparken, maar verder op zee en dan praat je over 2, 4, 6 kilometer verder, zie je al niks meer. Dat is, dat is ongeveer uitgerekend. Ja. Dus het is ook niet zo dat je zegt, ja, maar moet je dan helemaal vlak voor de Engelse kust zetten? Nee, ja, het zijn, het zijn geen on onzinnige voorstellen die we nee. hebben. Maar, maar het, het, het, het belangrijkste element is, dus terwijl wij bezig zijn op die drie 20 kilometer grens te verleggen komt Kamp erop eens doorheen vorige week blijkbaar in opperste paniek wij kunnen het niet anders uitleggen en, en minister Kamp die roept we gaan uh, die dingen in ondiep water zetten ja, maar wat, wat is dan die paniek, uh, 50 meter kabel 100, 100... Nee, de paniek is het feit dat er in 2020 6.000 achter... megawatt moet worden opgeleverd en, en het is inmiddels al alweer 2013 hij ligt ja. achter op schema ja, ja. Dus de regering heeft zich Europees gecommitteerd om in 2020 16% van de duurzame energie. Dat zijn de 6000 megawatt. En dat gaan we absoluut niet halen. Daar liggen we hopeloos achter. En die minister die dat in de gaten krijgt. En dan krijg je de kop van de Elsevier. Nou, dat is toch een gerespecteerd opinieblad. VVD-minister Henk Kamp kiest onverwacht voor forse investeringen in windmolens op land en voor de kust. Maar die slurpen subsidie en zetten geen zoden aan de dijk. En dan is er een onderbouw van vijf pagina's naast cijfers en dingen. Terwijl steeds meer landen afzien van windenergie... dus ja, je moet wel energie doen... maar dat windenergie is hopeloos achterhaald. Terwijl steeds meer landen afzien van windenergie... kiest Nederland voor een doodlopende weg. Dus... Minister Kamp neemt een doodlood licht. Dit lijkt op het fiasco met de zorgpremie. Of de dus vera dus, voor ik hem maar aan toe. Dus dat is dat, dat, <lacht> dat afschuwelijke verhaal wat vlak na de verkiezingen. Toen iedereen, en nou komt hij, ie, toen iedereen wakker schrok. Ook bij de VVD en zag wat ze gedaan hadden met die zorgindustrie. Nou, dat, met, met dat soort gebeurde. Dat, dat, dat, dat lijkt wel een fiasco, zei men toen. Nou, hier in dit artikel staat dat weer. En nou komt hij. Wij willen dus Zandvoort wakker schudden. Wij zijn een als BLK zijn wij ook maar bewoners van Zandvoort. En Zandvoort moet op de barricade. Zandvoort moet de politieke wakker worden. Er zijn 17 raadsleden. We hebben nog niets van die raadsleden gehoord. De, de BMW moet in, in actie komen. De bewoners moeten in actie komen. Het bedrijfsleven in actie komen. En wij zullen daarin als BLK uh, initiatieven nemen. En wij zullen de boel wakker houden. Wij uh, hebben niet zoveel tijd in, maar ik wil toch even. Je noemt de lokale politiek. Esther, jullie hebben ze wel. Uh, uh geïnformeerd, dat jullie bezig zijn, ja. uh, steun gezocht. Sterker, we hebben eind vorig jaar hebben we een uh, brief gestuurd aan de uh, Kamercommissies uh, in Den Haag, hè, van de ja, ik parlementen. Van ja, ik snap het, ja. maar ook met een uh, en de Provinciale Statencommissies die daarvoor verantwoordelijk zijn, en uh, de gemeenteraden. Die brief is uitgestuurd door de burgemeester van uh, en wethouders van Zandvoort, samen met de strandpachtersvereniging, en de BLK, en ook van, uh, van de zijde van Noordwijk. Ja. En het vreemde is dat die uh, brief die wij gestuurd hebben ook hier naar de, de gemeenteraad, dat daar niemand op gereageerd heeft. Ik ben echt. Uh, ik, ik ben al zeg maar in shock en oor over, de, over, over deze plannen die ik al niet begrijp, maar ik begrijp nog minder. Van de reactie van de gemeenteraadsleden, maar ook van andere zandvoorters hier. Dat ik denk, hoe kan het toch zo zijn dat je zo... Zo iets belangrijks? Het lijkt wel alsof we het gewoon inderdaad letterlijk niet willen zien. Nou, dat, dat schept dan een band. Ja. Maar ja jongens, ja. Zo gaat, dit, dit gaat hem niet worden. Je zult echt iets moeten gaan doen. Ik vind ik vind het, de, uh, we moeten stoppen voor mij. We moeten Ik echt vind stoppen. het wel raar dat uh, de raadsleden van Zandvoort daar niet op reageert. Ik, uh, we kunnen er nog uren over discussiëren. Nee, maar ik nog één laatste ding zeggen wat kort, echt belangrijk is. Kort, uh, kort laatste opmerking. Wij hebben een, wij zijn bezig om een plan te maken. Punt 1 om iedereen te betrekken. Dus Zandvoort, alle belangen, groepen, et cetera. En dan zitten wij te denken aan grote publiekscampagnes onder andere, gebruikmakend van de nieuwe media. Dus met andere woorden, we gaan een website maken waar mensen uitingen kunnen brengen. Dat kunnen we overbrengen. Okay. En al die andere mogelijkheden, zoals Facebook, die en gaan voor, we bewandelen. Voor vragen bena benader ons alstublieft. We hebben een, uh, een, een uh, info blknl uh, info @blk en daar kunt iedereen die daar wat over wil weten uh, vragen. Word vervolgd Ben. wordt vervolgd. Word vervolgd. Ja, dat, dat in ieder geval. Ik wil vast te danken en ik hoor graag de uitspraak. Chicago, if you leave me now. net dat uh, het middagprogramma oud-Zandvoort Oud niet Zandvoort doorgaat, omdat Hans Mulder nog wel uh, twee uur nodig heeft om te <laughs> gaan. Ja, ja. Hans Mulders apotheker de Zandvoort, uh, welkom. Um, um, Erwin van der Slik, uh, die, die schuift de maar aan, aan. die is binnengekomen. We Erwin, mag ik ook een welkom. welkom. Je wel wat als je blijft zitten hier. Um, er is nogal wat promotie uh, ontstaan. Um, wij lezen dat dan in de Zandvoortse krant en wij horen van mensen in Zandvoort dat ze. We krijgen komen. brieven van de apotheker thuis ja, ook. Um, over een conflict, want de Zandvoortse Apotheek, en dat is volgens mij niet alleen de Zandvoortse Apotheek, want volgens mij zit Beatrix er ook in. Ja. Dus een uh, groep Zandvoortse Apothekers heeft problemen met het afsluiten uh, van een contract met zorgverzekeraars en mensen die is uh, redelijk genoemd. Maar er zijn er meer, zijn er meer natuurlijk. Ja. Ik zou graag uh, een keer uitgelegd willen hebben hoe dat nou werkt. Uh. Nou, het is eigenlijk. Want je, je verkoopt. Hè? Ja, het, Spul. Het, het, het, het, het is eigenlijk heel simpel. Um, tot en met 2011 um, uh, stelde de NZA, he, dat is de, de, de Nma voor de zorg, die stelde de tarieven vast. En um, tot met 2011, in 2012 zijn de tarieven vrijgegeven. Uh, er zijn twee experimenten geweest. Um, eentje bij de apothekers en eentje bij de tandartsen. Nou, bij de tandartsen hebben we gezien. Uh, dat is nee. niet gelukt. Bij de apothekers is het zijn de vrije tarieven wel gelukt. Um, en let wel, Den Haag verstaat onder vrije tarieven dat de tarieven omlaag gaan. Dat nou, vrije tarieven uh, betekent dat, dat ik voor een pakje aspirine meer of minder moet betalen... ...naar gewoon de apotheker dat vindt? Nou, vrije tarieven, dat betekent... Uh, ...wij sluiten een contract af met de zorgverzekeraars... Uh, ...met individuele zorgverzekeraars... ...en in het contract staat van wat wij uh, voor receptopslag uh, krijgen, mogen vragen. En dat kan bij de ene zorgverzekeraar wat hoger zijn... en bij de andere zorgverzekeraar wat lager. Hoe maar, werkt dat, uh, receptopslag? Uh, dan gaan we eventjes terug naar uh, begin jaren negentig. Staatssecretaris Simons die vond dat de apothekers... Uh, niet meer afhankelijk moesten zijn van hun omzet. Uh, toen hadden we nog een procentuele opslag. Maar die zei van, luister eens, uh, je doet evenveel werk als apotheker voor een doosje van 2 euro... als voor um, een heel duur medicijn van 20.000 euro. Uh, dus waarom zou je voor dat hele duur medicijn... meer betaald moeten krijgen dan voor dat hele goedkope doosje? Die zijn verluisterers. Um, voor elke aflevering krijg je dus een afleveringstarief. Dus elke keer als ik wat aflever... mag ik daar een bepaald tarief voor in rekening brengen. Voor een doosje X of een doosje Y nee, krijg je... Krijg ik uh, gemiddeld genomen is dat nu ongeveer 5,85 euro okay. voor een vervolguitgifte. Daar komen de materiaalkosten dan nog bij. Dus als je uh, zeg maar een uh, paar goedkope tabletten hebt, bijvoorbeeld een doxy, doosje doxycycline van 22 eurocent, dan zijn de materiaalkosten 22 eurocent en mijn afleverkosten 5,85 euro erbij samen maakt het dan 6 euro. Um, nou, zei staats staatssecretaris Simons ook van Luisterus, uh, nu heeft de regering niet voldoende geld, toen ook al niet. Toen zei de uh, staatssecretaris Simons van Luisterus, ik heb niet voldoende geld voor een goede receptregeltoeslag, dus u moet het halen uit de bonus en kortingen. Nou, dat ging een tijdje ging dat heel redelijk, dan, is dat natuurlijk gigantisch uit Klauw gelopen. Even terug, de bonus en kortingen, de bonussen zijn de bonus die jullie krijgen van leveranciers of ja. van, de, van de verzekeraars? Nee, van, van, van, van de leveranciers, van de geneesmiddelen. kortingen ja, dat is, dat is eigenlijk hetzelfde. He, de, de, in, in, in, de, in, de, in de prijslijst staat er voor 10 euro. En ik krijg een korting van 20% voor 8 euro. En die 2 euro die mag ik dan in mijn eigen zak steken. Want minister-staatssecretaris Simon zei 20 jaar geleden van Luister. Dus, die receptweg moet eigenlijk 8 euro zijn. Maar ja, ik kan me 6 euro bieden. En de rest moet je maar een beetje bij elkaar sprokken. Nou, dat is compleet uit de hand gelopen. Uh, daarna... Uh, hebben we een, een clawback gekregen? Toen staat de staatssecretaris sta sta sta sta sta sta sta of de minister van Luis, u heeft uh, veel veel bonus en kortingen. Dat ga ik terugvangen. Toen kregen we een clawback. Is dat zo? Wat heet te veel? Het ja, is altijd te veel natuurlijk. Een bonusregeling kan ook in het redelijke zijn, toch? Als ik heel eerlijk ben. Toen bijvoorbeeld Loosec uit patent ging... die heeft een omzet van, van meer dan een miljoen... dat was toen guldens nog per dag. Uh -huh. uh, de, de, en op een gegeven moment krijg je daar dan... Uh, 30, 40 procent korting op. Uh, dan, dan loopt dat gewoon spaak. Uh -huh. Dat heb ik toen ook al meteen gezegd. Van, luister, dus die bonus moeten niet in onze zakken verdwijnen... want dan gaat het mis. Dan gaat het mis. Op een gegeven moment uh, natuurlijk, we, hadden we wel die bonus en korting nodig... voor een deel van onze inkomsten en onze kosten. Maar... Het liep gewoon compleet uit de hand. Nou, niemand kon daar uh, een uh, vinger achter leggen, Niemand had het systeem om te zeggen, nou, nou dit, dit moet het worden. Toen kregen we in 2008 kregen we, uh, zeg maar, de preferentie. Dat betekent dat zorgverzekeraars zeiden uh, tegen uh, hun klanten, tegen hun verzekerden, van luister, dus u krijgt alleen nog maar middel A vergoed en middel B, C en D niet. He, dus uh, de paracetamol van uh, de firma Shell wel, maar niet van de firma Tote van de firma Q8, van de firma weet ik veel wat. Waarom zei ze dat? Uh, dan kon ze afspraken maken met die leverancier... en zeggen, luister eens, ik heb hier bijvoorbeeld... Achmea, twee, uh, drie miljoen verzekerden. En uh, als die nou allemaal... verkopen? Uh, kopen? Jullie middel gaan gebruiken. Uh, wij weten dat we dan zoveel duizend... honderdduizend uh, dosjes moeten verkopen. Dus dan, dan krijg je omzet. Nou, zegt die leverancier, daar heb ik wel oren naar. Nou, die gaat uitrekenen van... nou ja, goed, uh, en de prijs daalt. Uh, dat deden ze dus uh, door middel van uh, uh, het aanwijzen van het middel, maar dan moest de prijs in die prijslijst wel omlaag. Dat betekent dus dat het dus niet alleen voor die verzekering geldt, maar ook voor alle andere verzekerden. Ja. Dus we kregen een soort moment, uh, ja laagste prijsgarantie. Uh, meer winkels last dan? Ja, maar kijk, eh, nogmaals, Jumbo bijvoorbeeld, die, die, die zegt, we hebben een laagste prijsgarantie. Hè, dus als je dat product ergens anders goedkoper vindt, dan passen wij het verschil bij. Ja. Maar er staat natuurlijk wel bij, A, het moet niet in de actie zijn. Het moet binnen een straal van ja, 8 ja. kilometer zijn. Dus, ja, en ik, nou, maar al deze voorwaarden, die, die gelden dan niet. Dit is voor heel Nederland. En als het dan even niet leverbaar is, dan blijft toch die prijs staan. En ik moet toch tegen die prijs gaan, uh, gaan kijken. Uh, ja. Maar om, om, om terug te keren. ik wil een beetje naar het conflict. Ja, nee, ik zie het. Heren. Nou, in 2011 hadden we dus nog uh, prijzen die door de NZA werden vastgesteld. Die minister die had een probleem, want die prijzen moesten naar beneden. Zij zei: Weet je wat, we gooien die prijzen los. De prijzen worden losgegooid. In 2012 krijgen we plotseling een uh, tariefdaling van 10% voor ons kiezen, gemiddeld genomen. Ehm. Um, dat is heel erg fors. Uh, in 2013 uh, hebben we bij een aantal zorgverzekeraars gezien dat de tarieven nog verder omlaag gaan. Uh, bij de verzekeraars, uh, Mensis, Uvit, VGZ, uh, nou. daar ging nog verder achteruit. Dus toen zei ik van jongens, nou tot hierin niet verder. Nou, stoppen, ja, op een gegeven moment zeg ik van, jongens, nou stop ik ermee. Nou, een uh, aantal zorgverzekers, het waren er vier. DSW, die heeft niet gereageerd. De Friesland, die had zijn contract niet opgestuurd. Maar ik dacht van, nou, het wordt een heel slecht contract. Nou, verdomd, het was toch nog een redelijk contract. Dus dat contract heb ik getekend. Blijft over VGZ en Mensis. VGZ, die kwam naar mij toe. En uh, daar hebben we anderhalf uur over gesproken. Toen vroeg van, luister, als we nou de contract willen veranderen. En ik... He, dat afleverantrie van 5,65 euro. 65, daar maken we 5,66 euro van. Voor, en daarna vind ik het contract goed. Ja. Heeft u daar mandaat voor? Ja. Nee. Ik zeg meneer. Waar, waar, waar, waar moet ik dan over onderhandelen met ja, u? Niet. niet dus. Nou dus daar zijn we niet verder gekomen. <coughs> en is daar hebben we afgelopen donderdag een, een gesprek mee gehad. Ik moet zeggen, uh, dat was een, een, een zeer aangenaam gesprek. Zij wilden eruit komen. Ik wilde eruit komen. Uh, maandag gaan we verder praten. En dat ziet er naar uit dat we, uh, dat we eruit komen dat per 1 februari uh, er toch een contract ligt met mensen is. Okay. Even de, de bemoeienis van Erwin. De, van Erwin van de Slik, dat ik daar het voor tuin Want ik heb je ja en nee zien knikken. Uh, dat, ja, nou. Dan neem aan dat jij dat dan ook gevolgd hebt. Ja, laat ik al, laat ik al eens benadrukken dat apothekers zitten niet in een benijdenswaardige positie op dit moment. Ehm... Um. Er zijn er denk ik behoorlijk wat die het uh, uh, behoorlijk moeilijk hebben. Ze komen natuurlijk uit een situatie van he, die riante bonussen. Maar wat daarmee meespeelt is dat uh, zo'n vijf jaar geleden de grijze garde er een beetje voor een belangrijk deel uitgegaan is. Dat zijn mensen die hebben toen nog hun hebben een apotheek verkocht. Ja. Komen uit het bonustijdperk. Hebben dat verkocht aan een jonge apotheker. Die zit met een enorme goedwil opgezadeld. En die werd vervolgens geconfronteerd met de zorgverzekeraar. Die alleen maar bezig ging met alles naar beneden bijdraaien. Uh, dus die mensen zitten sowieso met een, een, een verrassend probleem voor hun. En in die zin is, is, uh, merk je ook als je apotheker spreekt, ook over dit geval... Uh, dat iedereen uh, kniffelend een beetje kijkt wat er in Zandvoort gebeurt, want uh, de heer Mulder wordt wel eens, binnen de groep wel eens held gezien, die het eigenlijk een keer uh, durft op te nemen. Ja, maar, maar vervolgens... Uh, vervolgens Gaat iemand in uh, Aardehout zeggen van nou, ik neem die klanten niet aan, ja. maar ik kan ze die niet weigeren. Dus helden zijn het niet erom. Nou, Daar heb ik nog een stukje over geschreven. Er was zelfs ja. een hele slimme apotheker, die mailde mij van ja, dat moet je anders zien. Die, die uh, meneer in Aardehout, die is zo begaan met, het, uh, met goede zorg. Die weigert zijn... Die weigert 19 mensen, omdat hij zo graag wil dat meneer Mulder daarvoor zorgt. Dicht ja. bij huis. Uh, oh, wow. In het kader van wat krom is kun je recht praten. Ja. Uh, formeel, uh, als Aard en Hout een contract heeft getekend met uh, bijvoorbeeld Mensis, dan uh, moeten ze alle Mensis uh, patiënten aannemen, dus, uh, dan, mogen ze niet dan mogen ze niet weigeren. Uh, maar ik denk niet dat dat de essentie is, ik, ik, ik, ik, ik hoor mij absoluut bedoeld. niet zeggen dat nee. de niet, niet het recht heeft om, om zeg maar, uh, nee. tegen de, de zorgverzekeraars in te gaan. Ik moet een beetje snel, cirkelen ik de tijd. Ja. Ja. Uh, maar voor een deel hebben de zorgverzekeraars, of de, de apothekers dit ook over zichzelf afgeroepen door de afgelopen jaren totaal niet goed georganiseerd te zijn. Hebben ze het al, ja. al gewacht? Nou, ze zijn bang geworden van een uitspraak van de NMA dat ze zich niet mogen verenigen. Um, ja. Daarnaast hebben ze een beroepsgroep, de KNMP, die zegt keihard, we zijn hier voor de apothekers met een R. Dat zijn ook de mensen die in loondienst zijn en we zijn er veel minder voor de apothekun. Tegelijkertijd zijn we een situatie gegaan van 50 zorgverzekeraars, waar er eigenlijk nog maar vijf hele grote over zijn. Ja, ja. Die houden dan nog wel 50 merkjes in de lucht. Ja, als je mag acht maanden zicht, dan is het wel goed. Maar je krijgt dus een verzameling, om maar zo te zeggen, ronddwalende muizen, niet georganiseerd, die allemaal een olifant tegenkomen. En In dit geval is de olifant niet bang. En die nee. olifant zegt dus iedere keer: daar graag tekenen. En anders dan gaan we ze gaan we even vervelend doen. Is, is het zo dat uh, de olifant niet bang is, omdat uh, de muizen niet naast elkaar en op elkaar gaan zitten? Exact. Zo, het is net zo groot zijn als die olifant. Ik over. zeg ook, rond ja. rondlopende ja. muizen, rondwalende muizen. Iedereen gaat een andere kant op. Uh, dus, dus ja, dat die situatie heel vervelend is, snap zie, ik. Zie jij hun, en uh, uh, ga ik straks aan, uh, aan uh, Hans vragen. Zie, zie jij hun verbinden dat zij een. een het apothekenverbond gaan... Uh, nou, uh, misschien een teken aan de wand is dat uh, recent er uh, een bestuursverkiezing binnen de KNP was, waar uh, het door uh, het zittende bestuur aangedragen bestuurslid niet geaccepteerd is. En daar de apothekers een eigen kandidaat naar voren hebben geschoven. Uh, maar... Gevoelsmatig zeg ik dat zijn langzame processen. En ja. daar, daar, daar is denk ik de zaak van apothekers op dit moment niet mee gediend. Daar moet gewoon snel worden opgetreden. Daar moet snel een krachtige lobby staan. Waar de EMA niet tussen kan komen. En maar als je snel en krachtig uh, zegt. Ja? Dan moet het ook een verbinding zijn. Dan ga ik even, uh, zijn jullie daarmee bezig om een groep te vormen? Da's, Want, da's, da's, wordt wel ja, uit. maar oh. daar komt die NZA weer om de hoek kijken. Er liggen gewoon keiharde juridische uitspraken... dat als ik uh, met een aantal collega's hier in Haarlem... Uh, zeg, jongens, wij willen uh, met Achmeel onderhandelen... dan staat de NMA op de stoep en die zegt... ho, ho, meneer, dat mag niet. Ik dat dat, maar je, dat, nou, in dat, dat in kan gewoon moet niet. moet groep met alle verzekeringen kunnen praten. Dat, het, je staat als een heel grote berg muizen... tegen verschillende al die te praten. Ja, maar wij mogen ons... Je mag ik, je niet verenigen. Ik maar. mag me dus wel verenigen, maar dat je dus een apotheker uit Zandvoert... met een apotheker uit Amsterdam, met een apotheker uit Alkmaar... met een ja. apotheker uit uh, Groningen, met een ap ik bedoel, dat mag dus wel. Maar om je lokaal te verenigen, dus dat je dus een lokaal machtsblok hebt... Ja. dat mag dat niet... Prijs, uh, dat rinkt naar prijsregulatie. Dat is, dat is ja. NMA-technisch, dat is kans... Loos. Ja. Het teken aan de wand is natuurlijk dat de apothekers al een aantal jaren die ellende over zich heen hebben met, met al die receptregels. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de